Ik zou inshallah ook in het kort een vertaling geven van de preek in het Nederlands. Natuurlijk, het is vanzelfsprekend dat wij vandaag praten over het begin van deze gezegende maand. En ik heb gezegd dat de school van Ramadan haar deuren heeft geopend. Om de mensen natuurlijk de kans te bieden, vooral de mensen die zoekende zijn naar genade... ...zoekende zijn naar barmhartigheid... ...om die mensen de kans te bieden... ...om dit te verkrijgen, inshallah. Dus wij moeten niet achterblijven. Ook wij zouden ons moeten inschrijven... ...deze school. Het is een school waarin men onderricht wordt... ...in het aanbidden van zijn Heer... ...waarin men onderricht wordt... ...in het reciteren van de Koran... ...waarin men onderricht wordt... ...in het verkrijgen van de goede gedragscode... ...het goede gedrag... En zodoende. Dus we kunnen niet achterblijven. Iedereen zou moeten afstevenen op deze school. De school van Ramadan. En als wij zouden weten wat deze maand met zich meedraagt aan zegeningen, aan gunsten, dan zouden wij wensen dat het al gehele jaar Ramadan zou zijn. Maar de meeste mensen zijn onbekend met de zegeningen en de gunsten van deze prachtige maand. Het is voldoende om jullie te verwijzen naar de volgende uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa waarin hij zegt, wanneer een persoon deze maand vast, uit geloof en rekenend op de beloning van zijn heer, al zijn zonden zullen hem worden vergeven. Een grotere beloning bestaat in het beste mensen. Al zijn zonden zullen hem vergeven worden. Ook degene die de hele maand het nachtgebed verricht, ook daarover zegt de profeet, al zijn zonden zullen vergeven worden. En ook degene die erin slaagt om Leilat al Qadr bij te wonen. Het nachtgebed in de moskee. Al zijn zonden zullen hem vergeven worden. Als je dit hebt gehoord. Dan kun je niet anders dan extra je best doen. Om tot diegene te behoren. Die alles uit deze maand weten te halen. En daarom zeg ik. Het is niet meer dan gepast. Om onszelf te trainen op het bijwonen van het nachtgebed. Om onszelf te trainen. ...op het vasten naar behoren, om onszelf te trainen op het zoeken van toenadering tot Allah subhanahu wa ta'ala. En één ding moeten wij vooruitkijken. En dat is wat wij noemen in het Arabisch het tezweef. Oftewel het blijven uitstellen van het tonen van Barham. Het blijven uitstellen van je terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala. Het blijven uitstellen van het oppakken van het gebed... Dat is het allergevaarlijkste waar een persoon mee te maken kan krijgen. Beste mensen, iedereen kent wel iemand in zijn kring, zijn familiekring, vriendenkring, die deze maand niet heeft gehaald. Sommige mensen die liggen nu begraven onder de grond. Sommige mensen zijn vastgenageld aan hun bed vanwege ziekte. Ze wensen, ze hopen dat ze maar één nachtgebed in de moskee kunnen bijwonen, maar dat lukt ze niet. Anderen zijn afgedwaald van het rechte pad. Gisteren was hij een van ons. Was hij te vinden in de moskeeën. Was hij te vinden in de huizen van Allah. Vandaag is hij afgedwaald. En is hij te vinden in de koffieshops. In de discotheken. Dus ook diegenen hebben deze maat niet gehaald. In plaats van zich vroom op te stellen. Ten opzichte van zijn heer. Te bidden, te vasten. Wat is hij aan het doen? Alles wat Allah heeft verboden. Hij heeft zichzelf. Het recht ontnomen op deze gezegende maand. Wat voor maand? Een maand waarin de porten van het paradijs worden geopend. Een maand waarin de porten van de hel worden dichtgesmeten. Een maand waarin de shayateen worden vastgekeken. Een maand waarin Allah subhanahu wa ta'ala een aantal van zijn dienaren redt van het vuur. En we vragen Allah dat wij mogen behoren tot die dienaren inshallah. De profeet zegt in een prachtige overleving. Hij zegt, als de eerste nacht van Ramadan is aangebroken, dan gebeuren een aantal zaken. Eén is dat de shayateen, de duivels, dat die worden vastgeketend. Ze zijn niet meer in staat om in dezelfde mate als in andere maanden de mensen te doen afdwalen. Dat lukt ze niet meer. Een andere zaak is dat de poorten van de hel worden dichtgesmeed. En de poorten van het paradijs worden geopend. En verder zegt de profeet, en dan wordt er geroepen. Iedere nacht, o oh hij die het goede nastreeft, treedt naar voren. En hij die het slechte, het kwaad, nastreeft, blijf uit onze buurt. Stop ermee. Zoek toevlucht tot je Heer. Toon beraal, toon genade. En dan zegt de profeet, vervolgens, en iedere nacht redt Allah subhanahu wa ta'ala mensen uit het vuur. Iedere nacht. En dit is een grote zegening, die ons is overkomen, beste mensen. Degene die deze kans onbenut laat, die verdient het niet om het paradijs binnen te gaan. Werkelijk. En daarom lezen wij in een overlevering dat Jibril alayhi salam naar de profeet kwam. Terwijl de profeet Al-Mimbar besteeg. En hij zei tegen hem, ja Mohammed, O oh, Mohammed. Hij zegt, mogen Allah degene die deze maand heeft bereikt en niet in is geslaagd om zijn zonde uit te wissen hij is er niet in geslaagd om zijn zonde uit te wissen. Mogen Allah hem verwijderen van zijn genade. Dat zegt Jibril tegen de profeet. En de profeet zei vervolgens, amin. Amin betekent, mogen Allah verhoren. Werkelijk, deze twee personen zijn niet met elkaar te vergelijken, beste mensen. Iemand die deze maand heeft bereikt... en zich alleen maar focust op het aanbidden van zijn Heer. Zijn enige zorg... ...is hoe het gesteld is met zijn gebed... ...hoe het gesteld is met zijn vaste... ...hoe het gesteld is met zijn omgang met mensen... ...en een andere persoon... ...als deze maand aanbreekt... ...zijn enige zorg is... ...wat kan ik inslaan aan voedselvaren... ...wat kan ik inslaan aan drinken... ...wat kan ik inslaan aan spullen... ...wat komt er vandaag op tv... ...deze twee zijn niet te vergelijken... ...en onze profeet zal alayhi wa sallam, ...en hij zou natuurlijk als voorbeeld voor ons moeten dienen... Dat is wat wij altijd roepen, iedereen hoor je zeggen, de profeet is mijn voorbeeld. Maar is hij werkelijk jouw voorbeeld? Als hij jouw voorbeeld is, dan zou jij op dezelfde wijze moeten omgaan met Ramadan, zoals hij dat deed. Weet je hoe hij ermee omging? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, die vertelt ons over de profeet. Hij zegt, hij was vrijgevig. De meest vrijgevige persoon onder de mensen. Maar als de maand Ramadan aanbrak, dan deed hij een schepje bovenop. Dan was hij nog vrijgeviger. En dat was allemaal als de profeet Jibril ontmoette. En iedere nacht ontmoette de profeet Jibril. Waarom? Om de Koran door te nemen. Om de Koran met elkaar te bestuderen. Gelet op deze zaak. Hij was goed voor de mensen. Vrijgevig. En dat is een zaak die wij missen. Bij onszelf, bij de moslims. Die is er niet meer. Waar is die vrijgevigheid? Een deel van je vermogen besteden aan Allah subhanahu wa ta'ala. Goed zijn voor de armen. Voor de behoeftigen. Er zijn mensen terwijl jij iedere dag rond salat al Maghrib thuis zit te eten. En van alles naar binnen propt. Er zijn mensen die niks hebben. Helemaal niks hebben. Maar je staat er niet stil bij. We denken alleen maar aan onszelf. Ik kan je één ding garanderen. Die pan die jij hebt klaargemaakt. Die pan die vol zit met Harira. Die pan. De helft daarvan is voldoende voor jou. En je familie. De andere helft kan je weggeven. Hoeveel eten gooien wij niet in de prullenbak? Hoeveel drinken gooien wij niet in de prullenbak beste mensen? De profeet was vrijgevig. En hij had maar heel weinig om zijn honger te stillen. Om vervolgens verder te gaan met wat met het bestuderen van de Koran. Kijk hoe hij was met zijn heer. Zo was de profeet sallallahu alayhi wa Dus als hij Jibril alayhi salam tegenkwam. Dan deed hij een schepje bovenop. Dan ging hij de Koran bestuderen. Vrijgevig zijn. En hetzelfde gold voor zijn metgezellen. Hetzelfde God voor zijn metgezel En de vrome voorgangers die daarna zijn gekomen. El imam Zuhri rahmatullahi alayhi Als de maand Ramadan aanbrak, dan zei hij onmiddellijk. Hij zei, nu is de tijd aangebroken voor twee zaken. Het op ta'am, oftewel het voeden van anderen, van de behoeftigen, van de armen. En de andere zaak, tilawatul Quran, Het lezen van de Koran. Het bestuderen van de Koran. Het overpijnzen van de Koran. Daar is de maand Ramadan voor bestemd. En imam Malik rahmatullahi alaihi, Een grote geleerde op het gebied van hadith. Deze man, die was altijd bezig met zittingen van kennis. Gaf mensen les in de overleveringen van de profeet. Maar als de maand Ramadan aankwam, aanbrak, dan zette hij alles aan de kant. Schoof hij alles aan de kant. En dan stortte hij zich op het lezen van de Koran. Daar is de maand Ramadan voor bestemd. Ik wil tegen jullie alles zeggen, overzameling moslims, wees verblijd. Wees genoeg Met wat? Met het aanbreken van deze grootste maand. Een maand, beste mensen, waarin nogmaals de poorten van het paradijs geopend worden. De poorten van de hel dichtgesmeten worden. De shayateen worden vastgeketend. En daarom wil ik tegen jullie zeggen, deze maand is bij jullie te gast. Het is net als een gast die bij jullie aanklopt op de deur. Hoe ga je om met je gast? Alles wat je in huis hebt, die bied je hem aan. Je behandelt hem op de beste wijze. Hetzelfde zou je moeten doen met Ramadan. En dat betekent niet dat je snel naar, naar de Albert Heijn of naar de Aldi moet gaan... ...en van alles en nog wat moet inslaan. Nee, dat bedoel ik niet. Met goed zijn voor je gast. Wat Ramadan van jou nodig heeft, is de volgende zaken. Eén, dat je in eerste instantie Allah prijst... ...voor het feit dat jij deze maand mag meemaken. Dat is één. Twee, het gebed. En dan praat ik over de verplichte gebeden... ...en de aanbevolen gebeden bijwonen in de moskee. En een andere zaak, het reciteren van de Koran... Het boek van Allah. Jouw leidraad. Zonder dat boek ben jij niks, ben je afgedraaid. Een andere zaak waar je op moet letten is sadaqa, vrijgevigheid. Wij hebben werkelijk een probleem met sadaqa. Dat is mij echt opgevallen. Als er een obstakel bestaat voor de moslims hier in Nederland, dan is het wel een sadaqa. Natuurlijk zijn er heel veel, alhamdulillah, die dat goed maken. Maar je merkt bij heel veel mensen dat ze het moeilijk vinden om iets van hun geld uit te geven. Beste mensen, la ilaha illahu. Er zal een tijd komen waarin een man naar buiten gaat met zijn sadaqa en deze vervolgens aanbiedt aan de mensen. En niemand die het van hem wil aannemen, zegt de profeet in overleving. Nu heb je de kans om uit te geven en de mensen zijn bereid om van je aan te nemen. Of het gaat om de behoeftigen, de armen, de huizen van Allah, subhanahu wa dan zal ik tegen jou zeggen, zolang jij in die gelegenheid wordt gesteld, geef uit. En denk altijd aan die overleving van de profeet waarin hij zegt, het vermogen van een dienaar zal nooit afnemen door de sadaqa die hij uitgeeft. Maak niet uit, al geef je miljoenen uit. Er is een belofte van de profeet. Zijn vermogen zal nooit afnemen, zegt de profeet. Alayhi wa dus zorg ervoor dat je deze maand goed benut. En het is werkelijk schaamtevol. Als wij zien dat een persoon in de gelegenheid wordt gesteld deze maand mee te maken. En hij doet er niks mee. En dat moet ons niet overkomen. De vorige ramadans moeten we vergeten. We beginnen natuurlijk vol verwachting. We willen heel graag, maar aan het einde bereiken wij niks van onze ambities. Maar nu willen wij deze ramadan een andere ramadan laten zijn. Laten we deze keer de belofte die wij Allah hebben gemaakt ook waar maken. Wassalamu alaikum